Twee uur. Het NOS-journaal. Joris Dubinitsky. De Internationale Wielerunie heeft de levenslange schorsing van Lance Armstrong bevestigd. Dat zei voorzitter Pat McQuaid van de UCI aan het begin van zijn persconferentie. De UCI zal Lance Armstrong van cycling. En de UCI zal hem van zijn zeven Tour de France-titels Lance Armstrong heeft geen no plaats in cycling. Over het dopingnetwerk waarin Armstrong de spil was... zei McQuaid dat zoiets nooit meer hoort te gebeuren. McQuaid zelf denkt niet aan opstappen. Hij geeft toe dat er een dopingcultuur was in de wielersport. Maar daar is de laatste jaren veel aan gedaan, zegt hij. Critici vinden dat de UCI te weinig heeft gedaan... tegen dopinggebruik in de sport. Vrijdag beslist de UCI of de toerzegers van Armstrong... aan de nummer 2 van dat jaar worden toegekend. Het Libanese leger is bezig met een grote veiligheidsoperatie... om een einde te maken aan de ongeregeldheden in het land. Die ontstonden na een begrafenis van een hoge veiligheidsfunctionaris... die vrijdag bij een bomaanslag in Beirut om het leven kwam. Het leger heeft posities ingenomen in Beirut en in andere steden. Barricades zijn opgeruimd. Toch zijn er nog berichten over schotenwisselingen. De legertop heeft gewaarschuwd voor chaos in het land... en riep de politieke leiders op tot terughoudendheid. De ergste rellen waren vannacht in Tripoli, in het noorden van Libanon, waar zeker twee doden vielen. De twee veroordeelde leden van de Russische groep Pussy Riot... zijn overgebracht naar de werkkampen waar ze hun straf moeten uitdienen. Dat heeft een van hun advocaten laten weten. De een gaat naar een kamp in de Oeral, de ander naar een kamp in Centraal-Rusland. Beide vrouwen zaten tot vandaag in de gevangenis van Moskou. Daar zaten ze al meer dan zeven maanden vast. De twee vrouwen zijn veroordeeld tot twee jaar in een strafkolonie omdat ze in de kathedraal van Moskou een protestlied tegen president Poetin hadden gezongen. Een derde bandlid werd in hoger beroep vrijgesproken. De politie heeft 60 tips binnengekregen over de roof uit de kunsthal in Rotterdam. De politie kan nog niet zeggen of er ook bruikbare tips tussen zitten. Vorige week dinsdag namen dieven zeven schilderijen mee uit het museum. De politie gaf vrijdag camerabeelden vrij. De roof uit de kunsthal heeft kunnen plaatsvinden doordat de deuren automatisch ontgrendeld waren. Dat schrijven, de brand, dat schrijven de brandveiligheidseisen van het Rotterdamse Museum voor. Toch spreekt de kunsthal tegen dat de beveiliging van het museum niet in orde was. Directeur Emily Ansenk. Alle beveiligingsinstallaties, de camera-installaties en de uh, ontruimingsinstallaties zijn geïnspecteerd door een onafhankelijk expertbureau. Daar zijn 150 onderdelen van de beveiliging van de kunsthal nagekeken. Er was één klein onderdeel wat nog niet deed en dat was een bewegingsmelder die is gerepareerd en daarna is er een, een verklaring van goedkeuring afgegeven. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Het blijft overwegend droog en het is 16 graden in het noordwesten... tot 22 in het zuidoosten van het land. Ook morgen droog, smiddags opklaringen en zo'n 18 graden. Ah, en weer bij de Verkeersinformatie. lange file op de A1, Amsterdam richting Amersfoort... tussen Gooi meer en Eembrugge, 13 kilometer. Dat is technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer kan vanaf knooppunt Diemen beter ombereiden naar Amersfoort... via de route Amstelveen-Utrecht... Vanaf Amersfoort naar Amsterdam staat er tussen Bunschoot en afrit Soest 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afrit Den Dolde 3. En de N202 Amsterdam richting IJmuiden is dicht ter hoogte van de aansluiting met de A22. Op en ligt daar lading op de weg. Een goed pensioen is een kwestie van vooruitdenken. Daarom werkt Zwitserleven aan een duurzame toekomst.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 Dit is Radio 1. EO. dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De UCI wil ban Lance Armstrong van cycling. En de UCI wil strippen hem van zijn zeven Tour de France titels. De UCI heeft has nothing to hide in responding to the de USADA-report. Dit is de dag waarop de internationale Wiener-Unie, UCI... reageert op het rapport over de dopingaffaire rond Lens Armstrong. Hij raakt al zijn titels kwijt. In Maastricht zit dopingexpert en oud-topschaatser Harm Kuipers. Meneer Kuipers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verdient Armstrong dit lot? Ja, ik ben het niet helemaal met hem eens. Uh, met Armstrong zegt of met uh, meneer McQueen? Nou, met, met beide. Met, met, ik, weet, ik was een beetje teleurgesteld. En het is op zich heel duidelijk wat hij heeft gezegd. Maar een beetje teleurstellend vond ik. dat de UCI toch uh, ook geen enkele kritische noot ten aanzien van het rapport heeft geuit. Want er zijn natuurlijk ook aantijgingen naar de UCI geweest. die in mijn inziens onterecht zijn. En, en bijvoorbeeld een van de dingen is dat de test uit 2001 verdoezeld zou zijn. Een soort op, omgekocht en weggekocht. Uh, nou, die test die zogenaamd positief was, die wordt nu door het lab zelf van Lausanne en door het hoofd van het lab, je tegengesproken. Mm. Nou, dat soort kritische kanttekeningen en dat de UCI bijvoorbeeld ook uh, passief heeft zitten toekijken, wat ook absoluut niet waar is, want het biologisch paspoort, wat nu een, een krachtig wapen is in de strijd van doping en die vooral de laatste jaren ontwikkeld is, heeft de UCI in belangrijke mate financieel, okay. maar ook uh, u, zegt, u zegt ze gaan eigenlijk al met de pootjes in, in de lucht uh, liggen... maar dat is eigenlijk niet nodig op alle vlakken, als ik goed naar u luister. Nee, dat klopt helemaal. Okay. Ja. Hier aan tafel zit ook rechter Leendert Verhey, Hij is waarnemend president van het Haagse gerechtshof. Ja, het gaat in dit geval om duizend pagina's bewijs tegen Armstrong. Hoe lang doet een rechter erover om dat te lezen eigenlijk? Dat hangt er vanaf. Als al die pagina's echt uh, hele belangrijke informatie bevatten... dan doet hij daar vrij lang over... En als er een heleboel pagina's tussen zitten waarvan je denkt... daar kan ik vrij snel doorheen, dan gaat het een stuk sneller. <laughs> en wat is vrij lang dan? Ja, vrij lang. Ja, Ik weet niet hoe lang je over duizend pagina's doet. Ik heb ook wel zo'n dossier gelezen. En eh, dan praat je toch wel over een aantal dagen voorbereiden, natuurlijk. Ja, want ze hebben het nu een dag of tien gedaan. Dat kan wel? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar het hangt ontzettend van de materie af. En het hangt er af hoe zo'n dossier is opgebouwd. Ik weet dat we in Nederland vaak met uh, hele goede uittreksels ook werken. Nee, en dan, ja, dan ga je, je van geschreven. daaruit kijken hoe diep je in onderwerpen gaat. Dus het maakt erg veel uit. duizend pagina's. In de ene zaak is heel iets anders dan in de andere. Trend wordt je op het gebied van voeding. Marjan Ippel, goedemiddag, hartelijk welkom. Jij hebt wat bij je, hè? Ja, ik heb Sieder meegenomen. Het is nog niet te zien hier op tafel, maar het nee. wordt ongetwijfeld binnengebracht. Sieder, ja. want daar gaan we het over hebben. Ja. Iemand die nooit cider zal drinken, maar eerder champagne... of vooral wodka martini, is James Bond. Morgenavond is de wereldpremière van de nieuwste film... Skyfall, filmkenner Abzacht. Jij hebt hem al gezien? Ja. Goedemiddag, op. hartelijk welkom. Hoe loopt die film af? De held wint en de red de dame in nood? Of uh, is het dit keer iets anders? Mijn lippen zijn verzegeld. Je mag niks zeggen? Ik mag het zeggen, maar ik doe het niet... want ik wil het, de, de, de luisteraars het plezier niet opnemen. Maar er zitten wel een paar hele grote verrassingen in deze film. Nieuwe Bovendien, dingen. Bovendien, Bond drinkt Heineken. Oh? Dat is ook nieuw, of deed hij dat dat tijd al? Nou, niet zo prominent als nu. En daar heeft Heineken vast voor betaald? 40 miljoen. Oh, dollar. dat is bekend zelfs. Ja. Goed, op onze site dit is de dag nu. Dan kunt u als luisteraar stemmen op wat volgens u het beste bondfragment is. Er staan er daar tien op een rijtje. De dichter bij de dag is vandaag Casper Peters. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u een vraag stellen aan een van de gasten of reageren op wat u hoort, dan kan ik u nogmaals onze website aanbevelen. Dit is de dag nu. U kunt ook twitteren en dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Harm Kuipers, doping-expert, oud-topschaatser. Ja, De UCI heeft dus net gereageerd op het rapport van de USA daar over Armstrong. Alle toezegers worden afgepakt. Hij wordt, uh, hij wordt eigenlijk verbannen uit het wielrennen. En u zei net al van ja, ik vond het voor een deel een uitspraak, De uitspraak. De, de reactie van uh, meneer McQuaid. Vindt u ook dat Armstrong te hard wordt aangepakt? Ja en nee. Uh, kijk, er, wordt gezugd, er zijn straf, hè, het ontnemen van alle zegens, wordt vooral gebaseerd dat hij de spil zou zijn van het hele dopingnetwerk. Nou, ik heb het rapport gelezen, inderdaad, je hoeft niet alle duizend pagina's intensief te lezen, maar ik heb alle bijlagen alles toch gelezen. Het is helemaal gebaseerd op verklaringen. Het echte harde bewijsmateriaal is, ik ben geen jurist, maar het lijkt me vrij dun. Ehm... Um, dus dat hij mee heeft gedaan, ja, dat lijkt me niet onwaarschijnlijk. Maar dat hij de spil was en de enige spil, de enige boef, ja, dat, dat heb ik toch moeite om dat te geloven. Maar dat zeggen al die verklaringen, ja, toch? Ja, dat zeggen die verklaringen. Maar daarom, ik heb die verklaringen gelezen van al die mensen. En die zitten in de bijlagen. En ja, dat is vooral van, het rapport uh, Blinkval vooral uit in van, ja, ik heb hem gezien met een, uh, met een thermoscan. Ja, dat wordt vaak voor EPO gebruikt, dus hij moet wel EPO gebruikt hebben. Nou, dat soort suggesties eigen interpretaties worden heel veel in dat rapport gebruikt. Ik wil daarmee niet zeggen dat het allemaal onzin is, dat, het, dat er niks gedaan werd. Dat geloof ik absoluut. Maar, de, zeg maar het bewijs, het harde bewijsmateriaal gebaseerd eh, op, op, op alleen maar verklaringen... vind ik niet op alle punten even sterk. Nee, want meneer Verheij, verklaringen... is dat niet op zich een juridisch prima vehikel... om iemand mee voor orde te krijgen? Dat kan, maar eh, dan hangt het er wel vanaf... in hoeverre je die verklaringen hebt kunnen toetsen. Eh, bij ons in het strafrecht is het in ieder geval zo... dat de verdachte dan wel moet kunnen reageren... op die verklaringen ja. en zijn verhaal erover moet kunnen doen. Maar die kans heeft Armstrong wel gekregen, maar niet gegeven. Ongetwijfeld, en dat kan dan betekenis hebben voor de uitkomst... Eh, als je niet van je laat horen. Maar eh, op zichzelf verklaringen wat de rechter moet doen is voor zichzelf uitmaken hoe betrouwbaar hij de verklaringen vindt. En dat probeert hij weer te verankeren in feiten die wel of niet bekend zijn. Ja, en in dit opzicht zegt u, meneer Kuipers, er was weinig ondersteunend bewijs behalve die verklaringen. Ja, bijvoorbeeld in een van die verklaringen staat dat, uh, ja, dat de UCI dus een, een dopingtest verdoezeld zou hebben. Dat Armstrong geld heeft betaald en dat, ja, zie, hè, wat voor grote boef. Nou, daar had... De UCI, en dat is gewoon uh, aantoonbaar... die heeft niks onder de tafel geveegd. Die, er is niks onder de tafel te vegen. En bovendien, uh, de uitslag van die test die zogenaamd positief was... die wordt nu door het lab die de test uitgevoerd heeft zelfs tegengesproken. Hmm. Nou, dat soort dingen... dus Kijk, dat er niks aan de hand is, dat zal ik nooit beweren. Maar dat het allemaal zo sterk is en alleen maar op de man aanstong... helemaal wordt gespeeld, ja, dat vind ik toch wel, wel wat sterk. Maar wat zou het motief kunnen zijn van al die mensen die verklaringen hebben afgelegd... als er niet echt iets aan de hand is? Ja, ik heb het boek van Tyler Hamilton ook gelezen. Hè, het ja, race. Dat is een van de mensen die verklaring uh, heeft afgelegd. Hè? Ja, een van de sleutelfiguren zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ik merk toch ook in het boek zo tussen de regels door een stukje wrok. Want uh, hij is positief bevonden. Overigens zijn bloedwaars die schommelden alle kanten op. Wat ik bij Amsterdam eigenlijk nog nooit heb gezien. Bij Hamilton bedoelt maar goed, u, ja. Ja, ja. Um, ja, ik, een stukje wrok. Uh, Amsterdam was natuurlijk toch de sterke persoonlijkheid. De, de winnaar. Uh, Hamilton is geschorst geweest. Uh, meer van, van de mensen in zijn peloton zijn geschorst geweest. Ja, en Armstrong is, heeft kennelijk ook wel eens meegesnoept. Wat ik beslist niet uh, altijd zal ontkennen. Ik denk zeker dat hij wel eens wat meegedaan heeft. Maar niet in die mate mogelijk wat gesuggereerd wordt. Maar waarom? Het waarom, ja, neemt een beetje. Waarom, op, waarom denkt u dat het wel meevalt wat hij gedaan heeft? Nou. Zeg, ik, ik kijk gewoon puur naar de feit. Het bewijsmateriaal wat aangedragen wordt... Hè, de verklaringen van mensen die in het verleden... nou niet bekend stonden als de meest betrouwbare getuigen. Hè, want Lenders die heeft gelogen tot en met. Hamilton heeft gelogen tot en met. Nou, meer van die mensen hebben gelogen tot en met. Dus om ze nu allemaal onvoorwaardelijk op de blauwe ogen te geloven. En de verklaringen zijn ook gebaseerd van... ja, maar hij zegt dat, en ja, dat klopt, want die zegt ook dat. Ja, ze hebben natuurlijk alle kans gehad... om eventueel dingen uh, samen af te spreken. Dus het bewijsmateriaal is niet zo sterk. En bovendien, de waardes van Amsterdam, de bloedwaardes... ja, daar zijn eigenlijk geen afwijkingen gevonden. Hij is ook nooit een positief test geweest. Wat dan als positief wordt afgegeven nu... Ja, dat zegt nu van het lab in Lausanne... ja, nee, nee, sorry, dat was niet positief. Dat was iets van twijfelachtig. Nou, ja. We kennen een fenomeen als effort-urine. Dat kan soms bij inspanning voorkomen. U gelooft er nog steeds? Uh, nou, kijk, ik, ik, zeg, ik sluit niet uit dat Armstrong ook ooit iets gebruikt heeft. Ook dat ooit werd, was, eens? Wat, nou, in ieder geval in zijn carrière. Uh, maar ik, ik, ik heb nog moeite te geloven... dat het in die mate gedaan is wat nu wordt gesuggereerd. Ja. Dat, dat, daar heb ik moeite mee om dat te geloven. Kijk, en wat ook... Uh, denk ik vaak veel mensen over het hoofd zien, die denken van als je maar doping gebruikt, nou, dan word je ineens uh, dan word je kampioen. Ja. Nou, doping, <laughs> EPO, kan in sommige gevallen in de marge het verschil maken. In de marge, dus, zegt u? Ja, een paar procent. Een paar procent betere prestatie betekent een wielrenner, dus uh, zeg maar voor een peloton eindigen, of uh, als winnaar over de streep gaan. Maar wacht dus even, is want Armstrong kanker kreeg, heeft hij vier keer de tour gereden, en zijn beste prestatie was toen 36ste. Daarna kwam hij terug, en ineens ja. was hij de allerbeste van allemaal, zeven jaar lang. Ja, maar als we de carrières van alle wielrenners bekijken... dan zijn er maar zelden wielrenners die vanaf het eerste moment... als de Tour de France zijn gelijk uh, winnen. Dus de, de, de carrière van Armstrong is in die zin niet afwijkend van... Wat maar het verschil is wel groot, te... hè? Uh, het verschil is groot... Uh, zeg, voor zijn kanker en na uh, zijn ja. kanker. Kijk, wat we ook moeten realiseren... dat die, uh, die kanker die hij had... dat heeft al een tijdje in zijn lichaam gezeten. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat duurt vaak al een, een enige tijd, soms een paar jaar. Mm. Dus het kan best zijn dat zijn prestaties voor die kanker... voordat hij dus gediagnoseerd is... al in uh, enige maanden beïnvloed werd door zijn kanker. Nou Daarna is hij genezen... Hij is teruggekomen, hij had Ferrari, die, die Italiaanse dokter, uh, in de arm genomen. Die stond niet alleen bekend dat hij ook wel eens met uh, doping wat te maken had... maar er was ook een, iemand die trainingstechnisch uh, in het voorfront stond. En ook in het rapport van de USARIS staan zelfs schema's van training die hij dus uh, opgaf. Ja. En Hamilton beschrijft ook in zijn boek, dus een belangrijk deel van de prestaties... zijn ook gewoon puur training en talent. Ja. U gelooft echt nog in hem. Hij is nog steeds een held, Als ik goed naar u luister. Armstrong is voor mij, ook al, ook al zou hij gebruikt hebben, wat ik absoluut niet uitsluit... Uh, is het nog steeds voor mij een, een, een grote uh, wielrenner... die uh, ja, in de Tour de France uh, zeker tot de toppers behoort. Ja. Kijk, misschien, misschien is het zo dat als hij, uh, als hij niet gebruikt zou hebben... dat hij misschien een keer, uh, een of twee keer niet had gewonnen... maar wel op podium had gestaan. Maar hij was nog steeds, ook zonder dat hij misschien ooit gebruikt had... en ook als hij gebruikt had, hij was... Er is altijd in de top geëindigd. Ja. Vanmorgen zijn manager Daan Luijs van Vakantcelui op deze zingen dat de UCI pas sinds een paar jaar echt kan optreden tegen doping. Laten we daar even naar luisteren. Pas vanaf 1997 is er een test. Toen zijn er pas in 2005 de wereldbouts gekomen, dus vanaf die datum moest een renner aangeven waar, waar ben je, zodat ze op overvalmomenten bloed konden en urine konden controleren. En pas vanaf 2008 is het mogelijk om een straf op te leggen. Dus vanaf 2008 is er eigenlijk pas een, een net gevormd. Ja, heeft hij daar gelijk in? Kon de UCI niet meer doen... dan ze gedaan hebben in de afgelopen jaren? Nou, Ik denk dat de UCI ongeveer gedaan heeft wat ze konden. Want uh, je moet natuurlijk niet vergeten dat de dopingwereld... die scheidt voort, de, de kennis scheidt voort. Ook de maatregelen die zijn er op Gent. En inderdaad, hij schetst uh, heel terecht wat er gebeurd is. En wat de UCI nu, vind ik, onvoldoende naar voren doet komen... dat met name die uh, whereabouts is een belangrijke factor... waar ook de UCI aan heeft bijgedragen. Maar 2008 Biologisch Paspoort... Maar de UCI heel veel geld in heeft geïnvesteerd. En dat is een krachtig wapen uh, in de strijd tegen doping. Ja, maar dan moet u eigenlijk heel ontevreden zijn. Want de UCI heeft vandaag alle straffen tegen Armstrong bevestigd. Ze hebben ook gezegd van dat vanaf nu het alles anders is duur En u zegt, ja, ze hebben eigenlijk hun week goed gedaan. En Armstrong, ach, misschien heeft hij wel even dat gepakt... maar niet meer dan de rest. Nou, ja... U zou boos die, moeten zijn. Die, Nee, ik, ik ben niet boos. Dat heb ik, dat heb ik wel afgeleerd. Kijk, de UCI uh, heeft denk ik toch een belangrijke rol gespeeld. Die, die heeft in aantal gevallen misschien net iets achter de feiten aangelopen... maar die is wel meegaan lopen heeft geprobeerd om toch uh, de zaak bij te houden. En de UCI heeft in het hele antidopingbeleid... toch een aantal belangrijke stappen gezet en ook daarin geïnvesteerd. Ja. Ja, u bent lid geweest van het WADA, het uh, wereldwijde antidopingcomité. Uh, ja. Heeft u daar wel eens gezien dat er überhaupt een testresultaat onder tafel verdween? Nee, nee. Ik heb overigens uh, over testresultaten en WADA. Een van de dingen die gesuggereerd wordt in het rapport ook, hè, dat in 2001, dat een corticosteroïde, uh, een positieve urine, en die zou dan verdoezeld zijn enzovoort. Nou, als er één stof is die niet prestaties verbeterd is, is dat corticosteroïde. Nee, maar ja, dat wel verboden. Ik moet zeggen, toen ik. Het was nog verboden, of is nog verboden. Ik heb in de lijstcommissie gezeten van 2000 tot 2003. En onze commissie, allemaal bestaande wetenschappers, had de aanbeveling aan het hoofdbestuur en we hadden zo wereldwijd een soort enquête gedaan voor mensen... omdat, ja, wat die er tegen, uh, hoe die er zich aankeken. Onze aanbeveling naar het hoofdbestuur van de waarde was toen... haal corticosteroïden van de dopinglijst. Ah ja. Maar om politieke redenen is dat niet gebeurd. Nee. Abschacht, je hebt nog een amsterdam bandje om, zie ik. Ja, dat klopt. Jij ja. gelooft ook nog in hem? Nee, ik geloof voor in zijn andere activiteiten. Maar ik heb het altijd een hele arrogante sportman gevonden. Oké, okay, dus het bandje duidt niet op sympathie voor de man? Nee, meer voor zijn stichting. Maar die weg is. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink. MUZIEK De song van de nieuwe James Bond film Skyfall van Adele. Mr. Bond. James Bond. How much do you know about fear? All there is. Not like this. Not like him. She sent you after me, knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Geluid uit de nieuwe film van James Bond, Skyfall, die morgen in Londen de wereldpremière beleeft. Dus zoveel een rij van kastkragers. Op onze site kunt u als luisteraar uw favoriete fragment kiezen. Surf dus gerust naar dit is de dag. Nu ja, abzacht filmcriticus. Jij hebt hem al gezien, je wilt er niks over vertellen, maar wil je misschien wel vertellen welk probleem hij op moet lossen? Ja, dat zijn twee problemen. Dat is uh, computerhacking uh, binnen de burelen van MI6, de geheime dienst, en een aanslag op Londen die uh, niet omlicht. Oké, okay. en bent u een Bond-fan of bent u een onafhankelijk afstandelijk criticus? Nou, natuurlijk dat laatste, maar ik... <laughs> Net een ik soort ben wielenjournalist bent u eigenlijk. Ja, absoluut, maar ik ben altijd reuze benieuwd naar deze films. Het is een, een, een serie die al zo lang meegaat en ze weten elke keer toch weer iets nieuws te verzinnen... met een regisseur of een thema of een acteur... Nee hoor, ik kijk er altijd met veel verlangen naar uit. Ja. Is het elke keer ook weer een tijdsbeeld wat je ziet in de ja. film? Ja, de Bond moet eigenlijk zijn tijd vooruit zijn... omdat er veel imitators zijn. Denk aan de Jason Bourne-cyclus. Maar ook qua onderwerpen houden ze goed de vinger de aan de pols. Want als je, als je dat beschrijft over de afgelopen jaren, wat zie je dan? Nou ja, in het verleden was het vaak een combi van de Britse geheime dienst en de KGB. En dan was er een of andere gek die de wereld wilde veroveren. Dus dan waren ze tot elkaar veroordeeld. De Koude Oorlog, zag je daarin? De Koude terug. Oorlog kwam daarin voor. Maar er was altijd een gemeenschappelijke vijand. Dus dat werd zo vaak opgelost. Bond kreeg ook vaak een verhouding met een Russische spion. Um, maar de laatste jaren zijn die verhalen wat realistischer geworden. En dat geldt zeker voor Skyfall. Dat is toch een tamelijk realistisch gegeven wat we zien. En ook in de zin dat het echt gebeurd zou kunnen zijn? Nou, een aanslag in Londen, die, dat, die, het, dat hebben we meegemaakt. Ja. En uh, ook de metro speelt een rol, dat kan ik ook wel verklappen. Maar dat geldt ook niet voor de rest van de film, want anders is er niks aan. Nee, oh, nee, nee want uh, dit is de meest persoonlijke film over Bond die ik gezien heb. We, we krijgen veel te weten over zijn verleden. <laughs> Nou, als je al 60 jaar naar die films kijkt, dan zou je dat ook wel kunnen weten, toch? Nee, nee, nee. er zitten dingen in die uh, de meeste mensen niet weten in deze film... over het verleden van Bond. Oké. Okay. Zijn afkomst, onder andere. Oké, okay. en dat is echt nieuw? Dat is voor de kijkers naar de films nieuw... voor de lezers van de boeken waarschijnlijk minder. Oké. Okay. De James Bond die we zien in de oude films... die de sfeer van een snelle jongen met een dure auto... in de nieuwe films is Bond ook een beetje een held die pijn leidt. Luister even naar het verschil als het gaat bijvoorbeeld om het favoriet dra drankje van James... De yeah. lady zal a Bacardi on the rocks. Voor de gentleman vodka martini shaken not stirred. Vodka martini shaken not stirred. Dan moet ik geven dan. die een doet uh, Dindi achter met zijn drankje. De laatste bond kan niks schelen. Zijn we anders tegen helden gaan aankijken? Ik denk het wel, want deze held van zoals Daniel Grayman speelt, deze 007 is meer verbeterd dan zijn voorganger. Zeker Roger Moore. Hè? Dat was toch een ironische bond uh, held. En ja, de, de tijden zijn harder geworden en dat zie je ook in de films terug. Of en dat... zeker in het personage van Bond, die toch bepaalde traumas heeft. Maar ja, want hij huilt ook, heb ik ergens gelezen. Nou, um, er hij, uh, hij pinkt een traantje weg, maar uh, vrouwen zeggen dat hij huilt. Maar mannen zeggen, dit is een fisherman's Friends moment. <laughs> <laughs> uh, maar als want die... Bond huilt natuurlijk nooit echt. Ik het zeggen, als hij echt huilt, zou het ook nieuw zijn. Dan zou het echt nieuw zijn, maar ik, uh, ik ben een man, dus ik uh, dus zeg dat hij niet echt huilt. Nee, maar Jan Eppel mag hij huilen voor jou? Um, nou, ik ben bond een beetje kwijtgeraakt uh, de laatste jaren. Ja, ik, ik, uh, ja, hij mag voor mij huilen, maar het zal hem niet meer helpen om mij naar de bioscoop te krijgen, eerlijk gezegd. Waarom niet? Eén ding nog wel, uh, want ik hoor net dat Sam Mendes uh, uh, de regisseur is van die film, ja. van American Beauty. En dat zou voor mij weer wel een reden zijn om te gaan. Ja, en dat is te merken ook hoor, dat er echt een regisseur met wat diepgang uh, op deze film is gezet. En, maar, maar hoe zie je dat dan? Nou, overigens de persoonlijke ontwikkelingen van de personages. Je komt over een aantal mensen heel veel dingen te weten... waardoor ze toch wat meer relief krijgen. En in het verleden waren het toch hele vlakke personages. Ja, ja. En meneer Farij, kijkt u wel naar de bondfilms? Ja, nou, heel incidenteel. Ik ben niet iemand die ze allemaal heel nauwkeurig volgt... en ook niet iemand die even zo reproduceert wat hij allemaal wanneer gedaan heeft. Maar ik kijk er af en toe wel naar. Ja, meneer Kuipers? Ja, ik heb alle bondfilms tot nu toe gezien. En, en, en ik ben een grote fan van Bond. Ik hou vooral van de Glamour Bond. Ja, precies. Maar u gaat ook nu weer kijken? Absoluut. En als u dan hoort wat Ab daarover zegt, zegt u dan dat wil ik graag zien? Of is het ook een zorgelijke ontwikkeling? Nee, nee, ik wil het graag zien. Bond, ik, wat ik uh, moet zeggen, de laatste Bondfilms vond ik ja, minder de Glamour Bond. Uh, vind ik persoonlijk iets minder aantrekkelijk. Ik, uh, ik hou vooral van de vroegere Bondfilms. Maar ik ga deze zeker bekijken. Kan dat kloppen wat hij zegt? Jazeker, het heeft ook te maken met... Uh, wanneer maak je voor het eerst kennis met Bond? Kijk, mijn favoriete Bondfilm is uh, volgens velen... een van de slechtste alle tijden. Maar het was <lacht> maar altijd mijn eerste Bondfilm. Dus daar heb je toch een apart plekje voor. Uh, On Her Majesty's Secret Service met George Lazenby. Die hem één keer heeft gespeeld. En in die film trouwt Bond. Maar ik kan wel verklappen, dat loopt niet goed af, dat huwelijk. Ah. Want overleeft het niet. Oh, kijk eens aan. Dat is dan heel gevaarlijk. De Britten die hebben Bond ook ingezet bij de opening van de Olympische Spelen. James Bond Epic, starring Daniel Craig en Her Majesty the Queen. Ja, de koningin van Engeland die per parachute het stadion inkwam. Waarom zijn de Britten zo trots op hun bondfilms? Nou, omdat ze misschien denken dat ze nog steeds een wereldmacht zijn. En in de Bondfilms uh, lost Bond alles op. Uh, red de wereld en redt nu het Verenigd Koninkrijk in deze nieuwe film. Dus het is toch een beetje van uh, uh, uh, met ironie zichzelf voor de gek houden. Maar dat denken ze niet echt meer? Dat zal nee, dat wordt... denk ik toch niet. Ik bedoel, we hebben toch Amerika, China en, uh, en misschien staat Engeland niet meer in de top 10. Ik, ik uh, ben geen expert, maar ik vermoed het wel. Doet ze denken aan vroeger, toen ze nog ja, de waren? toen ze waren. nog iets voorstelden. En dat zit heel duidelijk in die, uh, die bondproducties. Die, uh, ja, de Nederlander is echt de grootste bondkijker per inwoner van de bevolking, geloof ik, hè? Ja, percentueel gezien. En bond is altijd populair in Nederland. Dat heeft toch te maken ook dat wij gemiddeld één à twee keer per, per jaar naar de bioscoop gaan. En uh, vroeger gingen we altijd uh, rond de kerst naar bond. Dus vergeleken met andere landen is bond uh, buiten Engeland hier het meest populair. Ja, maar dat zegt dan meer iets over ons algemene bioscoopbezoek? Voor een deel, maar ook dat de humor ons denk ik meer aanspreekt. De Britse humor die erin zit, dat spreekt Nederlanders toch eerder aan. Eerder dan Britten zelf? Uh, nou, ik, ik denk dat de Britten ook die kunnen om zichzelf lachen. Dat is mijn ervaring, hoor. En dat, dat gebeurt toch ook wel in... Uh... Kijk naar de opening van de Olympische Spelen, dat is toch humor. Ja. Ja. Gaat deze bondfilm alle records breken, denk je? Of? Um, nou, de voorverhalen die zijn heel positief. Uh, het is vier jaar geleden... Uh, de Quantum of Solace uh, is de vorige film. En dus uh, via, tussen, er is honger naar Bond. Als je maar lang genoeg wacht, ontstaat de honger vanzelf weer. Absoluut. En dat weten ze ook goed uit te buiten met uh, reclamecampagnes. Daar uh, ja, ben die ik is, niet bang uh, voor. Die, die is een volle gang. Dank je wel voor nu. We nemen afscheid van uh, Harm Kuipers. Na het nieuwsoverzicht van half drie praat ik met rechter het vrij. Een van de weinige twitterende rechters van Nederland... en hij bepleit meer openheid bij zijn vakgenoten. Gaat dat werken met Twitter of is er meer nodig? Nu is het nieuws van half drie gelezen door Joeri Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. Alle overwinningen van Lance Armstrong tussen 1998 en 2011 zijn geschrapt. Zijn zeven eindzegers in de Tour de France zijn hem afgenomen... Dat komt door het besluit van de Internationale Wielerunie om alle conclusies van het Amerikaanse dopingagentschap USADA over te nemen. UCI-voorzitter Pat McQuaid zei dat Armstrong niet thuis hoort in het wielrennen. De dieven in de kunsthal konden vorige week snel toeslaan doordat de deuren na het inbraakalarm automatisch werden ontgrendeld. Dat was conform de brandveiligheidseisen van de kunsthal. Toen de dieven eenmaal binnen waren ging de roof razendsnel. Uit camerabeelden blijkt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 ANRB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat nog file na een ongeluk... tussen Gooi-Meer en Knopend emnes 9 kilometer. Maar de rijstroken zijn nu wel weer vrij. Zalange file ontstaan op de A27 van Utrecht naar Almere... tussen Emnes en de afrit Almere-Haven, 6 kilometer. En de A28 Utrecht-Amersfoort voor de afrit Den Dolder, 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de filmkenner Abzacht. Met hem spraken we net over de nieuwe Bondfilm Skyfall. Rechter Leedert Verheij is hier om te praten over openheid in de rechtspraak. En voedingsdeskundige Marjan Ippel. Met haar gaan we praten over de opkomst van cider. U kunt reageren via Twitter met de hashtag #didd Of ga naar onze website dag.nu. Rechters kampen met een slecht imago. Leendert vrij u bent van het uh, waarnemend president van het gerechtshof in Den Haag. En u ziet in de sociale media een oplossing om de kloof met burgers een beetje kleiner te maken. Werkt dat al een beetje? Hoe lang doet u het al? Uh, ik doe het zelf anderhalf jaar ongeveer. Uh, ik zal u trouwens zeggen dat ik niet helemaal eens ben met de stelling dat de rechters met een, een slecht imago kampen ongeveer 70 in Nederland heeft vertrouwen in de rechtspraak. En dan is bijna niet vol te houden dat de rechters echt in zijn algemeenheid met een slecht imago-kampen. Er gebeuren natuurlijk af en toe incidenten. Oh ja. Daar is van alles en nog wat over te zeggen. Dan zie je ook vaak een dipje in dat vertrouwen. Uh, waar wel kritiek op is, dat is dat rechters te weinig uitleggen wat ze doen. En dat er daardoor uh, soms ook tegen onze zin een kloof ontstaat... tussen wat er in werkelijkheid gebeurt en wat mensen daarvan meekrijgen. En uh, daarvan vind ik zelf dat wij daar echt wat meer aan kunnen doen. En dat, uh, en dat kan via Twitter? Dat uh, kan ook via Twitter. Want u doet het anderhalf jaar nu, ja, wat zijn uw ervaringen? Nou ja, ik uh, doe het niet alleen, uh, want ik doe het wel misschien als een van de weinige rechters zelf. En ik zal zo misschien even uitleggen hoe dat gekomen is, maar uh, het gerechtshof waarvan ik uh, president ben, en ook met name het vorige gerechtshof in Amsterdam waarvan ik president was tot 1 oktober, heeft al wat langer een uh, uh, eigen Twitter-account. Is dat en, goed beveiligd trouwens? Uh, dat is ongetwijfeld goed beveiligd. Ik heb nog nooit het tegendeel gemerkt. Oh, het is niet gek nog. Uh, maar wat daar belangrijk is, dat is dat als je kijkt naar wat uh, met name ook het Hof Amsterdam vanaf het begin doet, dat is vooral echt informatie verstrekken. Dus over zaken die er komen, over uitspraken die zijn gedaan, persberichten daarom trend, uh, linken enzovoort. Hmm. En wat je ziet is dat daar in ieder geval toch echt wel belangstelling voor is. Ja. Dat er ongeveer 1600 volgers zijn die zeggen... dat is voor mij interessant en dat wil ik ook gewoon volgen. Ja, even over dat hacken. Ik las in de voorbereiding dat die uw account gehackt was, klopt dat? Mijn account ja? uh, is mij niet bekend. Is niet er is bekend? ooit één keer een moment geweest dat er uh, zo'n zo uh, soort virusje in zat. Zoals iedereen dat geloof ik wel eens meemaakt. En dan moet je razendsnel je uh, wachtwoord wijzigen. Ja. En dat is mij één keer overkomen omdat ik iets had aangeklikt wat ik niet had moeten aanklikken. Nee. We hebben uw tweets een beetje bekeken. Het zijn vooral zakelijke berichten over mediaoptredens of uh, vergaderingen. Ja. Denkt u echt dat dat helpt? Nou, uh, laat ik het anders zeggen. Uh, laat ik eerst even uitleggen waarom ik het ben gaan doen ooit. Dat uh, had twee redenen. Ik had in één week tijd een gesprek met een aantal journalisten... die zelf met de vraag zaten van... wat gaat, uh, gaan de sociale media eigenlijk ook voor de uh, klassieke media uh, betekenen... en hoe gaan wij daarmee om. En in diezelfde week waarin ik dat gesprek meemaakte... Uh, maakte ik het mee als president dat er een klacht werd ingediend... tegen een raadsheer plaatsvervanger die zich in dit geval op een van de andere sociale media... Uh, niet erg zorgvuldig zou hebben uitgelaten tegenover een andere persoon. Mm -hmm. En toen uh, drong een beetje tot mij door van... ja, dat is een werkelijkheid waar wij eigenlijk helemaal niet naar kijken. Ondanks het feit dat mijn Hof al wel degelijk een Twitter-account had... maar waar wij ons eigenlijk niet goed in verdiepen... terwijl die werkelijkheid uh, ja, steeds breder wordt. En uh, dat is gewoon een realiteit waar je uh, eens even naar moet kijken... wat betekent dat voor ons. En... Ik ben dat gaan doen door gewoon zelf een account te openen... en dan kom je onmiddellijk met de vraag... waar ga je dat eigenlijk precies voor gebruiken? Ja. Daar heb ik ook even mijn weg in moeten vinden. Uh, hoorde vervolgens van allerlei zeg maar, deskundigen in de communicatiesfeer... die zeiden, er denk erom dat je inderdaad absoluut goed... Weet waarvoor je het wilt gebruiken. En dat is in ons geval. Is dat uh, iets. Uh, dat betekent dat dat je niet ieder moment twittert? Nee, maar, je, is het, bedoel, maar je helpt het, dan dan wel? Naar helpt het dan die, wel aan de doelstelling? Nou, het helpt in die zin dat mensen uh, informatie van je krijgen. Dat je zelf informatie van anderen krijgt. Die je ook weer aan anderen kunt doorspelen. Uh, ja, uh, uh, spelen. Ik noem een voorbeeld dat ik uh, afgelopen zaterdag ook in dat volkskrant interview heb uh, gebruikt. Namelijk van, uh, dat ik uh, te maken kreeg met een blog over uh, alternatieve geschilbeslechting... en over innovatieve projecten in de Australische rechtspraak. Dat zijn onderwerpen die op dit moment in Nederland gewoon ook spelen. Oh ja. Als je dat dan ziet, dan denk je, dat stuur ik door naar uh, een aantal van de volgers... of dat naar al mijn volgers, maar een aantal van mijn volgers hebben daar belangstelling voor. En op die manier speel je dan een rol in op die manier proces. ben je dus ja. bezig. Uh, en... Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, zaken in de voorlicht... in de sfeer rond, uh, voor, rond mijn eigen hof. Ja, heb... U kan het gewoon doorlinken naar pestberichten en ja. zo. En ik kan ook hier aan bijvoorbeeld tafel. reageren op een heel acuut... Ik heb één keer meegemaakt dat een landelijk ochtendblad... echt bewust onjuiste informatie verstrekte over een raadsheer. was dat? Dat was de Telegraaf, dat wil ik er wel bij zeggen. In strijd met wat er in een beslissing stond... werd er iets over een raadsheer gezegd dat echt niet klopte. Op dat moment gebruikte ik Twitter niet. Ik heb daarvan wel eens gezegd, als ik nu zoiets zou meemaken... zou ik daar heel zou snel kunnen reageren. weg op reageren. Nou Jan, Eppol, zit je zelf op Twitter? Ja, ja. En zou je meneer Verheij gaan volgen, denk je? Um, nou, ik heb eigenlijk een andere vraag uh, aan, oh, aan meneer Oh, dit is een Verheij. te persoonlijke vraag, hoor. Nou, nee hoor. <laughs> <laughs> uh, maar uh, bent u vooral aan het zenden of uh, uh, reageert u ook op mensen? Want een beetje de kracht van Twitter is toch dat je in, uh, ja, in gesprek gaat met mensen. Ja, uh, dit is een... Uh, een doel, maar ik ben niet vooral aan het reageren. Uh, mm -hmm. ik, dus uh, vooral aan, een vooral aan het Ik wil het wel als een mogelijkheid hebben ja. om te kunnen reageren, maar dat is niet mijn hoogste doel. Ja, ja. en dan is het niet zo best. Ik weet niet, uh, het is niet voor niks een sociaal medium en ja. um, je ja, merkt uh, dat... Het is een sociaal uh, medium waarop hij zich asociaal gedraagt, zeg je. Nou, zenden, alleen zenden zou ik niet als sociaal beoordelen in ieder geval. Nee, ja. abstract, zit jij op Twitter? Ja, zeker. Ik vind het een heerlijk antisociaal medium. Oh, anti <laughs> ik kan vooral reageren op mensen die verkeerde dingen over schaken uh, twitteren. Maar het is ook een nieuwsbron. Je, je hebt heel snel contact met mensen uit de filmwereld. Je hoeft ze niet te bellen. Dus <laughs> ik ben er dol op. Het scheelt een hoop werk. En ja. twitteren de rechten. wat vind je daarvan? Nou ja ik hoop dat hij dan ook wat nieuwtjes laat lekken want anders vind ik het niet zo interessant eerlijk gezegd Ik kreeg de indruk dat dat niet van plan was nee nou ja, onder omstandigheden benoem nieuwtjes laten lekken ik laat niks lekken uh, uh, dat is natuurlijk ook mijn taak niet. Maar uh, bep voor bepaalde zaken de aandacht vragen... en eventueel reageren op uh, dingen die in de publiciteit... in de beeldvorming niet goed gaan, ja. dat doe ik wel. En dat zal ik ook doen. Laat, laten we haren nemen. Veel mensen begrijpen niet dat de railschoppers in haren... wegkomen met een, alleen maar een taakstaf... terwijl je op tv een veldslag hebt gezien. Laten we even luisteren naar wat snapshots. Hij bekend dat hij gegooid heeft met flessen. Niels kwam als eerste voor de politierechter. Met 15 biertjes op ging hij kijken. Rechercheurs zagen hem bezig. Zij beschrijven dat zij verdachten met stenen hebben zien gooien. Dat hij in een agressieve houding voor de ME is gaan staan. Hij heeft geroepen, kom op, gooien. Stanley schoot de ME uit. Rende rond met een fles whisky in de ene en een steen in de andere hand. De rechter straft. Dus hebt u begrepen, u wordt veroordeeld tot 42 dagen, waarvan 26 dagen voorwaardelijk. Maar omdat hij al zo lang in voorarrest heeft gezeten, komt hij meteen vrij. Als je dat dan een beetje bij elkaar optelt. dan zorgt het ervoor dat deze man meteen vrij kan, kan komen. Ja, dat geeft denk ik de kloof wel een beetje weer, hè? Ja. Daar zou ik niet over twitteren, omdat ik daar net te ver van zit... maar ik wil daar wel wat over zeggen. Want wat daar nou gebeurt in die beeldvorming... en dat is waar wij toch uh, als rechtspraak uh, uh, veel in moeten investeren... wat daar gebeurt is dat u in dat item hoort u, uh, een officier van justitie zeggen... wat waarschijnlijk die verdachte allemaal gedaan heeft. Wat wij niet horen is wat de rechter daarvan ook bewezen heeft verklaard. En vervolgens horen we vlak daarna dat de rechter een bepaalde straf oplegt. En voor de luisteraar is het dus net alsof vastgesteld is dat wat de officier van justitie daarover gezegd... dat dat ook waar is. Mm. Dat weet ik dus helemaal niet of dat zo is. En vervolgens wordt er dan gesuggereerd... dat het is toch heel raar dat daar die straf ja. bij past. Of dat zo is, is dus ook nog de vraag. Want uh, waar je naar moet kijken... is niet naar wat wij aan beelden op de televisie hebben gezien... waarbij we allemaal denken dat is toch verschrikkelijk wat er in haar gebeurt. Maar waar die rechter naar moet kijken is... wat heeft deze verdachte in die situatie ja. gedaan? En als ik dat vergelijk met andere verdachten in vergelijkbare zaken, dan zal de straf daartoe in verhouding moeten staan. Maar zit daarin niet een deel van het probleem? Dat de waarheid soms gewoon tamelijk genuanceerd is, zeker volgens een rechter... terwijl heel veel mensen een vrij overzichtelijk wereldbeeld hebben. Ja, dat... Dat, dat kunt u wel proberen via Twitter ja. bij elkaar te krijgen, maar ik verspeel u, dat gaat niet lukken. Nee, dat neem ik ook graag van u aan. Ik ga het ook niet proberen om dat alleen via Twitter te doen. Dat was ook helemaal niet de insteek. Wat je wel kunt doen bijvoorbeeld is uh, als iemand daar een, een heel helder blog bijvoorbeeld over geschreven heeft... of als er een heel helder persbericht is waarin dat kort in die situatie wordt uitgelegd... Ja. dat via Twitter even aan een heleboel mensen uh, bekendmaken. Ja. En je, wat je uh, nu ziet, dat is mensen toch vaak op grond van zo'n item zoals wij dat er net hoorden oordelen. Maar dat en zal denk, zo blijven. Er ja, zijn dat, heel veel mensen die niet op Twitter zitten, die nee, u niet volgen. Het zal zo blijven, maar uh, dat uh, betekent niet voor mij... dat wij ons erbij neer moeten leggen dat we er dan helemaal niet in investeren. En het lijkt nu even alsof ik dat investeren via Twitter alleen wil doen. En alsof u dat de hele dag zo doet? Is het niet. Uh, zo is het niet. Ik, ik heb een paar jaar geleden al gezegd... dat de rechters meer naar buiten moeten treden. Dat gebeurt de laatste twee jaar ook veel meer. Ja, gewoon en op, in talkshows ook op televisie? Ja, nou, als dat nodig is, ook daar. En dan uh, is de rol van de rechter niet uh, het... Entertainment, maar de informatie. Uh, dus als daar goede aanleiding toe is, ook daar. Zijn zij rechten daarvoor uh, toegerust? Kunnen nou, ze dat goed? Niet allemaal, hoeven ze ook niet allemaal wat mij betreft... maar daar kun je wel mensen voor uh, aanwijzen, vragen om dat te doen. Heeft u toppertjes op dat gebied? Ja, we hebben best mensen die heel goed in uh, goed begrijpelijk Nederlands kunnen uitleggen... wat er gespeeld heeft en waarom het nou in zo'n zaak gaat zoals het gaat. Maar ik vind, ik het, vind het lastig, lastig om, een... om daar een naam bij te bedenken, merk ik. Ja, okay. Zeg wat uh, iets dat, over mij? Dat, nou, dat kan komen doordat we het nog veel te weinig doen. Dus weet u nog niet waar de toppertjes zitten. Ja. Maar laat ik u een voorbeeld uit mijn eigen praktijk noemen. Ik heb in het Hof Amsterdam de zaak Moerat O uh, meegemaakt. Het zegt u misschien nog wel iets. Dat was iemand die van mensenhandel verdacht werd... en ja. die uh, in voorlopig hechtenis zat. En het Hof uh, zei, die voorlopig rechtenis mag een paar maanden geschorst worden. Daar ontstond een enorme deining over... En uh, wij werden helemaal plat gebeld op een uh, vrijdagochtend. En uh, ik dacht, dit gaan wij. Uh, uh, als we dit zo laten doorgaan, krijgen we daar ook een heel scheef beeld. Ik heb onmiddellijk gezegd: vanmiddag om drie uur is er een persconferentie ja. over die zaak. En daar heb ik uitgelegd wat er aan de hand was en waarom die beslissing waar ik verder als president helemaal niet over ging... maar uh, waarom die beslissing op zichzelf in de context... waarin die werd genomen helemaal niet een hele raar beslissing top. was. En hielp dat? Bekant dat beeld daarna? Dat hielp ontzettend goed. Ik heb direct na die persconferentie zeven 1 op één interviews gegeven... de avond, uh, diezelfde avond, in Nieuwsuur gezeten... en de volgende dag was het item helemaal weg. Mm, dus en dus het kan. kreeg ik ook van u. heel veel, uh, laat ik nou maar even zeggen... luisteraars en kijkers te horen... Toen ik dat verhaal had gehoord, toen dacht ik... ja, dat is eigenlijk een heel redelijke beslissing. Ja, dan moet u dus eigenlijk streven naar een paar van dat soort toppertjes... zoals we maar even blijven noemen, Zeker. die dat op gezette tijden kunnen doen. Ja. ja. Een soort uh, Benno Baksteen, maar dan van de, van de rechtelijke ja. macht. Ja, en dan is de vraag of je er één moet hebben. Uh, de, ik denk het niet, omdat wij uh, onder onderwerpen... Want misschien moet je ook wel iemand hebben die zelf geen rechter meer is. Want, ja, want die dat... zit altijd een beetje te wringen, lijkt me. Ja. Nou ja, dat hangt er vanaf uh, om wat voor situaties het gaat. Die zijn heel verschillend, maar als het over die hele concrete zaken gaat. De Wilderszaak bijvoorbeeld in de Amsterdamse rechtbank, toen daar de uitspraak op televisie in beeld gebracht werd, toen zat bij de NOS zat mijn oud-collega Willems en bij, de, bij RTL4 zat mijn huidige collega Jasper van der Belt om een toelichting te geven. Dat waren mensen die volstrekt niets met die zaak te maken hadden en die gewoon vanuit hun deskundigheid vertelden hoe je bepaalde dingen moest duiden. En u zegt dat, nou, dat is een goede ontwikkeling. Dat is een buitengewoon waardevolle ontwikkeling. Doen. En daardoor snappen mensen veel beter wat daar nou eigenlijk ja, en een oudrechter die een beetje mediaciniek is, hebben jullie die? Uh, die hebben we vast wel, maar wat mij betreft hoeft het helemaal niet alleen oudrechters te zijn. Er is op dit moment bijvoorbeeld bij de strafzaken is er gewoon een pool van uh, rechters die heel regelmatig in de media optreden. Dat kan radio zijn, kan uh, televisie zijn. En uh, die mensen ontwikkelen daarin ook, je moet het gewoon ook regelmatig doen, die ja. ontwikkelen daarin ook vaardigheid. Ja, en gaat u dat nog verder stimuleren? Ik wel. Wat mij betreft uh, stimuleren we dat. Er wordt echt wel eens over gediscussieerd. Moet je dat nou doen? Ja, want Bent u eenzaam met het standpunt? Nou, dat, nee, dat ben ik zeker niet. Ik krijg daar heel veel steun in. En het is ook echt niet zo dat wij daar al ons heil van verwachten. De, be de beslissing zelf moet in beginsel duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd weet je gewoon dat de leek vaak helemaal niet voldoende achtergrondkennis heeft... om die beslissing ook zo te lezen, zoals de uh, daarbij betrokkenen het allemaal lezen. Dus... Er is gewoon een stukje paraphrasering en een, par een stukje uitleg nodig. Ja. Stel dat wij een justitie-expert zoeken, wie zou u ons aanbevelen? Nou, laat ik mij nou maar even van namen onthouden. Maar Het nou, gaat algemeen, om namen, zegt u net. Nou, ik zal in, in zijn algemeenheid willen zeggen... dat daar en oud-rechters en ook wel zittende rechters heel geschikt voor zijn. En wat mij betreft is de rechtspraak ermee bezig... om gewoon zittende rechters daar ook voor te trainen en op ja. te leiden... en dat regelmatig te laten doen. Maar kan ik dan na de uitzending een lijstje krijgen... Ja, ik kan nu best wat namen noemen van mensen die het ook al bezig zijn te doen. Oké. Okay. Dit is de dag op Radio 1. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my, baby, I'm trying, boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea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 To an island Louis Calais en Jason Ross-Lucky. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Nou, afgelopen weekend werd in Amsterdam het Siederenfestival georganiseerd. Een appeldrankje met bubbels en wat alcohol. Zo kennen de meeste mensen Sieder. In Nederland is het bezig aan een voorzichtige opmars. Met de nadruk op voorzichtig. En dat is eigenlijk best gek, want we zijn een geweldig appelland. Marjan Nippel is hier, u hoorde haar al. Zij is trendwatcher op het gebied van eten. En ze bezocht voor ons het Siederenfestival. Ja, we hebben inmiddels allemaal uh, uh, twee glaasjes voor ons staan. Uh, uh, Abdou komt net binnen, die heeft nog niet. Je bent te laat, <lacht> althans voor de Sieder, maar dat komt straks wel. Um, wat, wat is er aan de hand? Waarom hebben we dit voor ons staan? Um, nou, we gaan proeven, geloof ik. Ja. Uh, ja het is zo dat um, ceder is al een tijdje inderdaad aan een gestage opmars bezig. gaat heel langzaam. Uh, je hebt in de supermarkt natuurlijk al uh, heel lang uh, een drankje dat zich sider noemt. <grijg> uh, wat niet zo heel veel met sider te maken heeft. En um, je ziet dat nu de ambachtelijke, de kleinschalige, de echte puur natuur langzaam maar zeker... Uh, ja, ook uh, vaker op tafel komen, ook in restaurants, ook uh, als aperitief of wat dan ook. Ja, en het verschil tussen zo'n supermarkt-sieder en een echte sieder is groot? Uh, is heel groot, ja. Dus nou, jij schat ja. in dat wij dat nu kunnen achterhalen? Ik denk het wel, dat jullie dat kunnen achterhalen. U, maar uh, uh, ik stel voor, we gaan, uh, we gaan het proberen. Mag u drinken onder werktijd, meneer Vrij? Ja. Eén keer. Oké. Okay. Nou, gaan we gaan we maar. Abdo heeft hem inmiddels ook, zie ik. Oh, je zit nog met je thee. Ja, ja nou, behalve denk ik ik, mag, ja, als ik mijn geloofsovertuiging mag ik niet open. Okay. <laughs> Excuus <laughs> dat we het voor je gezet hebben een dan. Nee. Ik drink het wel voor je op. Ab, jij begint. We hebben een doorzichtige en een troebel, hè? Ja, doorzichtige. We nemen allemaal geloof ik eerst ja. van de doorzichtige. Is de doorzichtige. Hoe vind je het, Ab? Een beetje proef je. flauw. Ja. Ik proef nu ernaast, ja, nee, toch wel een appeltje komt er uh, nu over mijn tong rollen. Niet ja. vrij? Of het... Ja, eigenlijk ongeveer hetzelfde. Een beetje ja. flauw en dan ja. rolt ja. een appeltje ja. over de tong. En een nou. beetje ja. seven up heb ik het idee. Ja, er zit prik in, hè? dat zie je ook. Ja. Ja. Ja. Zit er zitten bubbels in. Ja. Ja. Dat hoort niet? Uh, ja hoor, okay. dat nou, het ligt eraan. Uh, nou, Normandische siers die okay. hebben bubbels en uh, noord spaanse siers hebben geen bubbels. Kijk. Maar bubbel kan, ja absoluut. We gaan nu naar de uh, tweede maar. Die is troebel. ja. Uh, en uh, ik zou beginnen met ruiken. Oh, uh, als je nu eens het even, al... ja sorry, uh, <laughs> ja. als je een verschil ruikt maar... tussen die, die, die um, doorzichtige, ja, die ruikt een beetje naar kaugem. Mm -hmm. Om het oneerbiedig te zeggen en de ja. troebelen, daar ruik je ja dat typische dat beetje dat bittere van de appelschillen, van de steeltjes, van de pitjes. Weet je, die uh, tannine die uh, appel ook heeft, net als wijndruiven ook hebben. Ja. Het doet mij een beetje denken aan het verschil tussen gewone appelsap... en biologische appelsap, qua hoe het eruit ziet. Ja, qua Zou hoe het eruit ziet. Zou dat kunnen kloppen? Zien. Nou ja, um, um, die ambachtelijke uh, appelsider um, is vaak niet gefilterd. Dus dan krijg je inderdaad die, die troebele kleur. Oh, maar dan weten we nu al wat er echt is. Dat heb je ja. eigenlijk al verraden ja, nu. Ja, inderdaad. Ap, welke vond Stem. jij beter? De eerste. Uh -oh, die eerste wordt je ja, ja. ja, Maar misschien adeval, omdat ik ja. ze naar elkaar heb ja. gedronken. Want ja. uh, misschien dat heeft toch invloed nou, op... Nou, hij is toegankelijker, denk ik. Ja. Het is een, een, een makkelijk drankje. Eentje wat je eigenlijk net zo makkelijk wegdrinkt als uh, Seven up ja. Dat ja. Wel, Wat vond ik u? Ik had een voorkeur voor de tweede. Ik moet ja. zeggen dat ik juist bij het ruiken ook onmiddellijk dacht... van, hé, hey, dit is even, even ja. anders. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nou, die tweede is inderdaad... Dat is een Nederlandse cider. Hij is gemaakt van 100% Nederlandse appels. Hij heet de Beekse ridder. En... Um, ja, er komen steeds meer Nederlandse sidermakers die uh, dat op een hele ambachtelijke schaal doen. Deze heeft nog vrij veel flessen en dan hebben we het over nog geen 6.000. Wat vergeleken bij zo'n supermarktflesje uh, wat er nou, in miljoenen over ja, het allemaal gaat, uh, een groot verschil is. Er zijn er ook die maar een paar honderd flessen maken per jaar. Ja. Maar dan moeten we toch even vaststellen dat de rechters meer verstand hebben van als journalisten. Nou, volgens mij is, drinken meer, waarschijnlijk. het enige juiste antwoord is dat smaak over smaken niet te twisten. Nou jawel, want Marjan is de deskundige en die zegt van die, die troebel is beter. Ja, maar ik word vaak beticht van slechte smaken okay. hoor, dus dat... Als als James Bond. Zien, ja, natuurlijk. Ja. Waar moet je het bij drinken? Waar moet je het bij drinken? Um, je kunt het heel goed als aperitief drinken, maar het wordt ook steeds meer met um, eten gecombineerd en dan... Nou, uh, ik ben bijvoorbeeld uh, afgelopen zomer in Noord-Spanje geweest. Noord-Spanje maakt ook veel siders. Uh, en die zijn eigenlijk nog wat boerser en nog wat aardser dan, uh, dan deze al is. En uh, ja, die eet je bijvoorbeeld met die Cabrales uh, kaas, Zo'n zo zo hele boerse kaas. Of van die hele boerse chorizo's. Ja, dat, dat is er fantastisch bij. Ja. Konijnenbout of wat dan ook. Een beetje de, de gerechten die nu ook heel erg... Uh, ...modern zijn of die uh, restaurateurs graag op de kaart zetten. Ja, dat past betekent dat er veel kansen is voor, zijn ja. voor de Sieder. En ja. Nederland, zei ik net al, is een appelland. Kunnen wij ja. groot worden in Sier? Um, nou, ik heb me gisteren... Ik heb ook even meegedaan met een workshop. maken. was ontzettend leuk. Oh. Um, en ik heb mij laten vertellen dat de Nederlandse appels... ...zijn niet de meest geschikte appels. Omdat wij Nederlanders, wij houden van fris en knapperig... En die hebben niet zo heel veel sap. De Engelse mm. appels en de Normandische appels hebben meer sap. Maar uiteindelijk, euh, nou ja, je kunt het aan deze proeven. Kan een hele goede cider gemaakt worden. In Ik kan het zeggen, daar gaat, ja. gaat onze kant op wereldfaam. Nee, het, ja, het klimaat is er natuurlijk uitstekend geschikt voor. En we hebben heel veel appels. Dus wat dat betreft kan het heel erg goed. Ja, moet ja. je in de supermarkt zijn of moet je echt naar een. Uh... Goede wijnwinkel. Uh, je moet naar een goede wijnwinkel. Je kunt online ook heel veel uh, kopen. Uh, dat is het mooie van cider. Dat is het mooie sowieso van allerlei drankjes... die de laatste jaren opkomen. Die vinden hun wat kleinere publiek... heel makkelijk via internet. En uh, er zijn nu... Drie die ik goed ken, uh, online uh, ciderverkopers die mooie siders... Ja. Ik hoor net dat de rechter heel graag wil weten wat het kost. Ja, dat is ook wel mooi van zo'n fles cider Ten eerste, um, deze heeft bijvoorbeeld 5% alcohol. Nou, dat scheelt heel wat met een fles wijn die vaak al 14% heeft tegenwoordig. Ja. Um, en zo'n fles, ja, ik durf niet te zeggen wat hij precies kost... maar hij zal 8 tot 9 euro zijn. Een fles goede cider ben je voor goede minder cider. dan 10 euro ben je klaar. Ja, denk ik wel, ja. ja. Ja. Denk je dat het een, een product wordt dat Nederland gaat omarmen? Of blijft het een, uh, een product in de marge? Um, het gaat langzaam maar gestaag. Het, gaat, het wordt geen uh, product wat uh, over twee jaar ineens door iedereen uh, gedronken wordt. Niet zoals wordt. de rosé, zeg maar. Niet zoals de rosé, nee, denk nee. ik niet. En ik denk dat dat een beetje te maken heeft met uh, wat App eigenlijk ook zegt. De, uh, je moet even over die, die ja, wat wat een bitterere smaak heen. Of, ja, net als ja. met wijn en met bier. Je moet het echt wel wat meer leren drinken dan... Uh dit doorzichtige drankje wat ernaast ja, staat. Waar komt dan de beste vandaan? wil ik uh, streek? Normandië? Ja, dat zul je. De Fransman die zal zeggen uit Normandië. De Engelsman zegt uit Engeland. En de Spanjaard zegt uit ja, Iedereen uh, kiest zijn eigen land dan. We zijn ja, bijna ja. bij het nieuws van drie uur. We nemen afstrijd van rechter Leland vrij. Dank voor uw komst. En filmkenner Abzacht. Leuk dat je er was. Uh, nieuw aan tafel is Abdul Koulani. We noemen hem al even. Jij gaat straks voor ons een appeltje schillen. Waar ga je het over hebben? Het gaat vandaag over uh, Curaçao. En het wordt eigenlijk min of meer een debat. Niet echt een appeltje omdat ik wat uh, recht heb te zetten met de heer uh, Oost-Indie. Je bent niet boos op hem? Nee hoor, absoluut niet. Het is meer een debat. Ik denk een verschil van inzicht. Ik vind namelijk dat Curaçao onafhankelijk zou moeten worden. Uh, en gelet op de verkiezingsuitslag in Curaçao is de bevolking daar ook min of meer voor. Als ze dat zelf willen, moeten we dat vooral snel doen? Absoluut. En hangt het van, van hun wil af of moeten we sowieso vanzelf? Ik vind persoonlijk dat het sowieso moet. Oké, okay. we gaan uh, straks na drie uur horen waarom. Tijd voor het nieuws van drie uur. We zijn zo bij u terug.